Ja, Dank je wel dat ik hier mocht zijn om hier te spreken. Ik hoop dat jullie deze week voldoende hebben over na te denken. En dat mag onder de zegen van de Heer. En ik spreek de zegen van St. Patrick uit. Omdat het een zegen is die volgens mij heel erg aansluit op wat in deze dienst gezegd is. De Heer zij voor u om u de juiste weg te wijzen. De Heer zij naast u om u in de armen te sluiten en te beschermen tegen gevaren van links en rechts. De Heer zij achter u. ...om u te bewaren voor gemene aanvallen van anderen. De Heer zei onder u, om u op te vangen als u dreigt te vallen. De Heer zei in u, om u te troosten als u verdrietig bent. De Heer zei om u heen, om u te verdedigen als mensen over u heen vallen. De Heer zei boven u, om u te zegenen. Mogen God zich over u ontfermen, voor nu en altijd. Amen.